6 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. De Roemenen bepalen vandaag of president Basescu aanblijft of niet. Ze kunnen stemmen in een referendum. De stemming is pas geldig als minstens de helft van de 18 miljoen stemgerechtigden meedoet. Als minder dan de helft aan het referendum meedoet, blijft Basescu president. Daarom heeft de impopulaire president zijn aanhangers opgeroepen de stemming te boycotten. In Roemenië is al een tijd een felle tweestrijd gaande... tussen de rechtse president en de linkse regering van premier Ponta. De Europese Unie is bezorgd over de ontwikkelingen in Roemenië. Bondskanselier Merkel heeft premier Ponta al gedreigd met sancties. In het Zuid-Limburgse dorpje Sleenaken zijn twee hotels onder water gelopen... door snel opkomend hoogwater van het riviertje de Gulp. Ook zijn zo'n 15 tot 20 auto's een eind door het water meegesleurd... en is een onbekend aantal schapen in een weiland verdronken... Door hevige regenval steeg het water in de gulp afgelopen avond enorm snel. De gasten van de twee hotels zijn naar de eerste en tweede etage gegaan om droge voeten te houden. De brandweer is druk bezig geweest met het wegpompen van water uit kelders. Het snelstromende riviertje de gulp ontspringt in België en komt bij Sleenaken ons land binnen. De Nederlandse vrouwen ploeg is er niet in geslaagd opnieuw olympisch kampioen te worden op de 4x100 meter vrije slag. Inge Dekker, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo moesten gisteravond genoegen nemen met zilver achter Australië. Vandaag komt wielrenster Marianne Vos in actie. Zij is kanshebster voor de Olympische wegwedstrijd. Ook de hockeyvrouwen en tennisser Robin Haase komen in actie. Overigens wordt voor vandaag slecht weer verwacht in Londen. In de middag is er grote kans op zware onweersbuien, met mogelijk ook hagel. Het weer. In het noordoosten nog enkele buien. In de rest van het land is het droog. Het wordt de komende dag rond de 19 graden. Aan het eind van de dag neemt de kans op buien weer toe. Ook maandag wisselen zon, wolken en regen elkaar af. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. 7 lukt. Het is drie minuten over zes. Het is 29 juli 2012. En je luistert naar 4 op Radio 1. Nog één uur te gaan. En we gaan het straks hebben over Henk Grol. Nou ja, ik niet. Nathalie. Die is, uh, ja, ik weet niet of ze op Henk Grol is. Maar ze heeft wel een soort sportieve voorliefde voor Henk Grol. En in haar uh, reeks Nataliefde eert ze Henk Grol. Dat zometeen. En we spreken ook de ouders van Juri Verlinde. En misschien ken je Juri Verlinde nu nog niet zo goed. Maar als het goed is, gaat daar verandering in komen na 4 augustus. Dan zwemt Juri namelijk zijn wedstrijd op de Olympische Spelen. Hij doet aan de vlinderslag. Dat is met de twee van die armen. Dat je dan even met je hoofd zo onder water gaat. Worden. En dan kom je weer boven en dan ga je weer opnieuw beginnen. Dat is de Vlindenslag, je kent het vast wel. Maar Juri Vlinde doet daar dus aan mee. Hans en Marianne en Vlinde die spreken we al uh, de afgelopen weken. En die, ja, die zitten natuurlijk vol met zenuwen. En als het goed is, zijn zij uh, op dit moment op het, uh, op het vliegveld. En ja, zij gaan straks naar Londen. Uh, helemaal klaar om hun zoon aan te moedigen. Hoe het met ze is en vooral hoe het met de zenuwen is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst naar het voetbal en dat doen we uiteraard met Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 29 juli 2012, weer een week die achter ons ligt. Een week waar een Brit voor het eerst in de Tour de France als nummer 1 eindigde. Het was de week waar Ron Vlaar alsnog de Maastad verlaat op weg naar het Engelse Aston Villa. De week waar Vitas en Twente orde op zaken stelden met betrekking tot de Europa League... De week waar het rond Arnhem Gonste van de geruchten Al zou Theo Jansen terugkeren in het Gelre De week waar Luc Castaños terugkeert in de eredivisie en de komende jaren bij Twente gaat spelen. De week waar Ismael Aysati wellicht in Turkije zijn kunstjes kan vertonen bij Gaziantepspor En Luc, het was de week waar de Olympische Spelen van start gingen in de Engelse hoofdstad na een speel. Spectaculaire opening. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, en die orde van de dag is een puntje wat je misschien nog hebt gemist, maar dat geeft helemaal niks. Maar Shevchenko stopte mee met voetballen. André Shevchenko heeft een punt achter zijn carrière gezet. Hij is ook gestopt nu bij Dynamo Kiev. Hij was al gestopt bij de nationale ploeg en hij wil nu de politiek in. André. Ja, ik heb het wel meegekregen hoor, Luc. Tuurlijk. Ook met betrekking met uh, ja, uh, Feyenoord speelde komende dinsdag uh, tegen ja, Dynamo Kiev. En ik zei het nog thuis tegen mijn vrouw. Ik zeg: nou ja, misschien dat, dat uh, ja, iets, iets, iets brengt voor Feyenoord. Uh, Shevchenko is er niet bij. Hij is een stop de man gaat de politiek en een hele goede carrière gehad. Een uh, hele goede voetballer, Luc. En ik denk dat hij zelfs zijn beste tijd heeft gehad toen hij speelde bij de Rossineri in, uh, in uh, Italië. Ja. Met 111 caps op zijn naam. En ja, ik denk zo rond 48 doelpunten. We hebben hem nog gezien de afgelopen... Uh, uh, um. Juni, dacht ik, met het erfstal van Oekraïne op de EK. Ja, de man is 35 lengtes. En ja, hij gaat nu de politiek in, joh. Maar nogmaals, een hele begaafde voetballer, joh. Maar jouw wordt voor Kiev, maar ja, hij heeft ook een leeftijd bereikt. Ja, op een gegeven moment moet je stoppen. Ja, dat is Misschien ook heel bewust gedaan, hoor. Absoluut. Ja, nou, die valt dan weg bij Kiev. Maar bij Feyenoord valt er ook iemand weg. Jij zei het al, Vlaag gaat naar. Waar gaat hij naartoe? Aston Villa, toch? Hij gaat naar Aston Villa. Ja, het is een week geweest, wat. ja. Het was dus een, ik wil niet zeggen een hoop en vrees. Maar de vorige week zondag op de open dag hebben we Ron nog gehoord. Aan uh, het eind van de dag in een, een, een persconferentie. Waarbij hij dus te kennen gaf dat het niet zo allemaal netjes was gelopen. Met betrekking tot de overgang naar Aspen Villa. Mm. Maar de dagen daarna, met name na vrijdag, is die hele boel gekanteld. Jo, en er zijn partijen weer tot elkaar gekomen. Uh, Ron is gebeld, Ron heeft gereageerd. Uh, ja, de aanbieding lag weer op tafel. Uh, geld kwam over de balk. Dus ja, hij heeft toch gekozen voor een meerjarig contract. Bij, bij Villa. En ja, voor Feyenoord wel jammer hoor, want die hebben wat spelers in vertrekken. Ik denk aan John Guidetti, ik denk aan Otman Bakal en Amadi die al in, in, in Engeland zat, want die gaat ook spelen bij Aston Villa. Maar nogmaals, jammer voor Ronald Koeman en mannen. Maar goed, er zijn wat spelers aangetrokken, maar Feyenoord die gaat, als het goed is, morgen reizen ze af naar, naar Kiev. Ja. Uh, Ronald is al eerder naartoe gegaan om een wedstrijd te bekijken, dacht ik. Maar goed, uh, het is voor Feyenoord heel belangrijk. Het is voor Feyenoord een, een hele moeilijke wedstrijd. Uh, Kiev is een, is een hele goede ploeg, een geslepen ploeg, een, een gelouterde ploeg. Maar goed, Feyenoord heeft veel jonge voetballers en Luc, het is allemaal afwachten en, uh, en die speculeren van wat zal het daar worden. Drukt Feyenoord door, dan zijn ze er nog niet, want er moet nog een, een, een ronde verspeeld worden... Maar nogmaals, het, het, het ziet er allemaal, allemaal goed uit, joh. En de uh, heeft er zin in. De ploeg heeft er zin in. Uh, ja, alles is, uh, ja, alles is klaar voor die wedstrijd. En de ja. komende dinsdag. Ja, en dan hebben we uh, uh, nog meer transfernieuws. Want uh, Castagnos gaat dus naar Twente toe. En nu moet ik eerlijk zeggen, maar misschien is dat uh, ben je dan een beetje boos op mij. Maar ik heb die hele wedstrijden rondom Twente en Vitesse en zo voor de Europa League. Ik heb het allemaal een beetje gemist. Eh, langs me heen laten gaan. Ik dacht. Eh, ik zie het allemaal wel, dacht ik. Stom, ja. Het interesseert me gewoon niet zo heel erg nog, op een of andere manier. Weet je, Luc, ik kan me gewoon achter jou scharen, je weet het. En ik blijf het zeggen, hoor. En ook met betrekking tot die Olympische Spelen. Ik heb wat meegekregen qua, qua beelden, hoor. Van die Spelen. Maar goed, ik ben een, een echte radioman. Dus ik heb uh, die wedstrijden van Twente en Vitesse gevolgd via de radio. Mm -hmm. En uh, ja, goed, ze hebben, ze hebben doorgedrukt. Uh, of tenminste, ze zijn door. En uh, er volgt nou een, een, een andere ronde met uh, betrekking. Met, we krijgen hier ook op bezoek. Uh, ik heb uh, begrepen. Uh, Guus met, met, ja. met zijn ploeg. Ja. Maar goed, um, om even terug te komen op met name Twente. Kijk, Twente heeft uh, die uh, spits van Ajax, uh, de Boulekine, die, die hadden ze al binnengehaald. En het is ook heel goed dat uh, Lucas Tanjors is vastgelegd, want die kwam helemaal niet aan spelen toe. Ik ben... Uh, in Italië bij internationale. Maar nee. goed, uh, hij heeft een meerjarig contract getekend. En uh, Vitesse en Twente nogmaals hebben hele goede zaken gedaan over de afgelopen week. En het is nu afwachten hoe gaat dat zich verder ontwikkelen met betrekking tot uh, die volgende ronde. En uh, als alles zo uh, goed uh, doorzet, nou, dan hebben we een aantal ploegen die gaan uh, meedingen op het, op, het, op het hoogste podium. En dat geldt ook voor Feyenoord. Feyenoord heeft wel één voordeel. Mochten ze die Champions League voorhanden niet doorkomen, dan spelen ze sowieso Europa League. Hm. Dus we kunnen, ja, we kunnen van alles verwachten, Luc. En nog ja. een paar dagen en dan past uh, alles los. Het begint al de komende zondag, maar deze week nog volop... Uh, Olympische Spelen. En vanaf volgende week zo nog begint in feite het seizoen 2013-2012 bij de wedstrijd in de arena tussen PSV en Ajax. Maar nogmaals, we gaan, een, uh, ik hoop zelf, op een, op een prachtig seizoen, op een heel mooi seizoen. Maar dat is nog even een, een ander verhaal. Ik denk dat de, het hele Nederlandse uh, volk of de mensen, de mensen die heel veel houden van sport zich gaan richten op, op, op de Olympische Spelen. Nogmaals, ik heb wat gisteravond meegekregen, ja. jongen van die estafette ploeg. Het was jammer, heel jammer, ja, hoor. Nogmaals, die dames, die waren zo teleurgesteld. Ik bedoel, je zag het op de gezichten. Men, men, men, men ging voor goud. Men verloor het met won zilver. Er, ja, er is weliswaar een, een, een, een, een plak binnen. En ja, vandaag gaat men er weer voor zitten. Ik zal ook vandaag uh, gaan kijken. Ja, je bent ander. wel iemand die ook, die ook kan in plaats van het voetbal ook even het voetbal opzij schuift. En dan gaat voor het beachvolleybal in de hippische sports bijvoorbeeld. Ik kijk ook naar andere sporten, neem nou met het, met het wielrennen. Ik zat niet elke dag voor de televisie, maar ik heb wat beelden meegekregen. Joh. Ook met het tennissen en, en nu met, met die Olympische Spelen. Kijk, ik heb die hele uh, opening niet gezien, want dat duurde me te lang. Maar... Ja, drie of uur zeg. Ja, drie ja, uur, ik, ik lag al een uur, anderhalf te kijken. Ik dacht van, nou, oh, nu zal het afgelopen zijn. Maar ja, die gasten gingen door tot twee uur nachts. joh. Ja. Maar uh, nogmaals heel kort samengevat. Uh, het was het was heel goed opgezet. Het was uh, heel goed uh, ja het is, het is heel mooi geweest. Het heeft enorm veel geld gekost. Maar ja, vind je het gek, ook qua, qua uh, beveiliging met alles erop en eraan. Hele mooie actor, uh, acts erbij van, van, van, van, van onder andere, die die die band-act, weet je. Ja. Met de, met de koningin? Ja, op, de koningin op een gegeven moment uit het vliegtuig. Ik bedoel, het was, het was allemaal heel goed opgezet. hoor. En nogmaals vanmiddag, je noemde de namen al voor deze uitzending... ...die, die vandaag gaat meedingen. We hebben het over hockey, we hebben het over tennis. Marianne, Marianne Volk, Vos, Vos, inderdaad. Ik heb nog niet genoemd, maar het wordt, inderdaad. Ja. ja, het kan een hele mooie zondag worden. Zeker. En nogmaals, ik, ik richt me ook tot, tot andere activiteiten. Absoluut. Dankjewel, Ferdinand Weer. We spreken elkaar volgende week, hè? Luc, bedankt dat ik weer mocht zijn bij jullie. De uitzending voor jullie allemaal een hele mooie zondag... Een Hele mooie week betreft de Olympische Spelen, en volgende week ben ik er weer. Dag.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 See what this about to twist, I've had enough mystery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 Jansen, Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Elke week krijg je in BNN University Backstage... een kijkje achter de schermen van dit programma. Want dit programma wordt helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen Wieke, Nathalie en René eigenlijk allemaal? Nathalie geeft je deze week een update. BNN University. Backstage. backstage. Hi, dit is de BN University Backstage Update en ik ben Nathalie. En je zult me wel gemist hebben, want de afgelopen weken heb je het met Wieke en René moeten doen. Maar na regen komt zonneschijn en uh, daarom was het deze week ook zo lekker weer in Nederland, want ik ben er weer. En tegelijkertijd zijn mijn twee mede BNA University is er niet. René die is op vakantie naar uh, Rwanda. Je weet wel van die gezellige film. Mijn name is Paul Rosses I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home. Until the day everything changed. We need to help one another. That is the only thing that is keeping us alive. Hotel Rwanda. En die ging op vakantie naar een geheime verrassingslocatie met haar ouders. En ik heb dus echt geen idee waar die zit. Oh, uh, een smsje van Wieke. Even kijken hoor. We staan op een dodelijk saaie camping in Groningen... waar Piet en Mariet de eigenaar zijn... en waar iedereen om half zes gaat koken... zodat de Hollandse pot om zes uur op tafel staat. Oh ja, en op woensdagavond is een camping bingo. Oké, okay. dit is echt geen grapje, hè? Maar ja, oké, okay. ze verdienen het. Geniet ervan, Wieke René. En ondertussen werk ik de hele week dag en nacht... om dit programma een beetje vol te krijgen. En dan ben ik ook nog eens hiermee bezig. BNN University Festival Tour. Live vanaf Appelsap. Echt hartstikke leuk was dat, vorige week zondag op Appelsap. Ik heb daar samen met Angelique Houtveen, je weet wel, die uh, DJ van Radio 6... vier potentiële feuten getest. Een samenvatting. Hey, omdat, omdat wij jou zo schattig vinden, hè, yeah. je yeah. We hebben een heel schattige opdracht voor je. Oh, jee. Namelijk, wij sturen jou op pad met yeah. de microfoon... Yes. naar buiten, op het Appelsapterrein En wij yeah. hebben als opdracht... Je doet als allereerst een korte sfeerimpressie. Ja. En je moet iemand vinden binnen twee minuten. Ja. Een meisje die bereid is jou drie kussen te geven op je wang. ja. Oh, yeah. dus naar iemand Dat toe is... lopen die jou drie kussen wil geven. Oké, okay, dan ga ik ook gelijk een goede zoeken. Toch? Ja, komt goed. Ja, ja. Okay, dan mag je nu naar buiten. Gaat nu in, oké. Okay. Tot zo. Goedenavond, dames en heren. Ik loop met de camera uit de zwarte bus dus. Hallo, ben goedemiddag. Giel. Ik ben niet Giel Wele. ik ja, hoor hij het vaker. draait helemaal voor mijn herringen. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Um, ik huil best wel vaak bij dat programma Over de Streep van Arie Boomsma. Nee! Ja, nee, ik weet het. Maar ik moet zeggen, ik heb het nou vaker gezien. Ik kijk het ook terug op uitzending gemist en het wordt wel minder, weet je wel. Het is... Het, ja, ik, ik heb het wel moeilijk, maar het wordt minder. Volgens mij moeten we jou gewoon echt even op pad sturen. Ik denk denk dat ook. Ja, of... Um, Angelique? Nou, eigenlijk moet ik even naar de wc toe. Dus ik zou zeggen, Mitchell... Neem jij even het stuur over gewoon? Iedereen is eigenlijk uh, ja, uit het busje. Wat ik volgens me zie is Appelsap. Appelsap is BNN en BNN is Appelsap. Appelsap in het Engels is juice, apple juice. Denk jij Applesap dat je dit beter kunt? Juice. Meld je dan aan op bnuniversity.nl of kom volgende week langs op het Solar Weekend Festival. Want uh, dan sta ik daar weer om je op te testen. Tot dan en tot volgende week. Hoi! Kijkcijfer bingo! Waar gaan we de komende week naar kijken? Er is maar één persoon die dat allemaal weet. En dat is Bart Haleman, media-redacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, Olympische Spelen, zeg ik dan. Makkie, de hele dag alleen maar Olympische Spelen kijken. Nou ja, als je, van sport houd, als je van sport houdt, is dat dus wel. Atletiek is uh, pas de, de tweede week. Het okay. de komende week, maar is die week daarna. Zwemmen. De zwemmen is inderdaad komende week. Hockey, Hockey is komende week. Voetbal. Basketbal vind ik mooi om te kijken altijd. Het schieten. Uh, <laughs> ja, vind ik altijd leuk. Tenminste als ze het goed doen. Kleiduif of... Uh... Nee, wel de, de doel... Een die... boogschiet. Nee, ja. ik, ik, ik, ik had me er nooit bij stilgestaan, maar dat is echt een loeisware sport. Ja, dat ziet er ja. altijd heel makkelijk en uit. Die gasten, dan, nee, die gasten die hebben één heel gespierde rechterarm. Nee, nee, want je moet het volledig in balans zijn. Maar het is echt om oh, ja, zo'n boog ja. dus echt strak te houden. En hem dan ook nog stil te houden. Ja, en, dan, en, dat die die moeten dus, en dat is dus helemaal. Want je hebt dus in het midden de tien de, de, de punten. Mm -hmm. Dat is echt een dingetje zo groot als... Nou, nog niet eens zo groot als een euro. En dan moeten ze dus alle pijlen in inschieten. En dan pas win je. Ja, ja. Ja. Moeilijke sport. Moeilijke om sport. Naar te kijken, maar ja. er is vast wel wat meer Er ja, is nog wel meer. Is nog wel meer. Um, wat leuk is, is uh, de, de beroemde serie Kijk in de Ziel. Afgelopen week nog over gehad op, uh, op Radio 1. Uh, uh, wordt weer uh, een nieuwe serie. Mm -hmm. Ze hebben al advocaten gehad. Uh, trainers, uh, psychiaters... Nog iets? Ik weet niet meer. Uh, dit is ondertussen het vijfde seizoen. ja. En uh, nu gaat Koen Verbraak met de artsen spreken. Oh. En dat is wel leuk, want het zijn allemaal onbekende artsen. Het zijn niet, niet de geëikte doktoren, die we, zoals de uh, Rob, uh, Rob Oudkerk. Dat soort mensen ja. die, we, die we vaker zien uh, op uh, televisie. Maar echt mensen uit het, uh, uit het, uh, het vak, zoals het als zo heet. Maar mm. dan mensen met een echt vak. Yeah. En die gaan dus uh, uh, de komende weken uh, vertellen wat hun vak inhoudt. Oké. Okay. En koen verbraken doet dat natuurlijk als geen ander... En dat wordt echt, en, uh, bekeken, ja, er, wordt echt goed bekeken. Want als je het zo ja. vertelt, denk je ook van... Nou ja, oké, okay, het is allemaal wel een spreekbeurtje. Ja, en, ja, en, en, en het is dus eigenlijk, eigenlijk ook gewoon een hele saaie televisie. Want het ja. zijn twee mensen die... Nee, nou, het zijn niet twee mensen, want het zijn twaalf sprekers in totaal. Ja. Uh, die met elkaar worden afgewisseld. En het gaat iedere week gaat het over een ander thema. Dus weet je, hoe vertel je je patiënten dat ze uh, doodgaan? Of, nou ja, of hoe ga je zelf om met de dood? En dat is natuurlijk het, uh, een, van de, een van de dingen die besproken wordt. Ja. klinkt heel gezellig nu op de zondagochtend. Maar maar, ja. dat, is wel, uh, dat hoort wel bij het vak natuurlijk. Daar gaan ze het onder andere over hebben. En uh, het, de, de is het, het wordt op Nederland 2 uitgezonden. Dat vind ik jammer. De komende maandag wordt het uitgezonden om uh, kwart over negen. Dus niet helemaal toptijd, maar in, uh, in Olympische tijden. Iedereen heeft toch vakantie. Ik zou toch gaan kijken. Mm -hmm. um, ik voorspel... Uh, nou, zeg, we zullen zeggen 500.000, kijken. 500.000? 500.000. Oh, dat vind ik wel heel veel voor. Uh, positief gestemd. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, vind ik op zijn minst dat het dat moet krijgen. <laughs> dat is wel uh, verdiend ook. Ja, oké. Okay. Ja, nog meer. Oké, okay, dan gaan we naar programma nummer twee. Ja, dat is geen programma, het is een film. Oké. Okay. Uh, wel geïnspireerd door de Olympische Spelen, uh, maar dan door de Winterspelen. Oh, dat zijn natuurlijk de Zomerspelen. ik voel hem al aankomen. Ja, Blades of Glory. Ja. Dat is een briljante film. Het is met, uh, met uh, uh, Will Ferrell in de hoofdrol. Mm -hmm. Die speelt een soort rock'n'roll-achtige uh, kunstschaatser. Nou, dat, dat is sowieso heel raar natuurlijk. Die krijgt ruzie met uh, een andere uh, uh, topschaatser. Maar dat is eigenlijk een beetje zijn tegenpol, ja. Want die is, dat is iemand die technisch perfect is en die echt... Uh, nou ja, die, die ja, de sport nog in, in, in zijn puurheid uh, beleefd. En, en Will Ferrell speelt een beetje een showman met vlammen uit zijn mouwen. Je moet het echt zien. Ja. Zegt het niet. Uh, zij gaan vechten. Er worden geschorst. En dan komen ze erachter dat de enige manier waarop ze nog ooit mee kunnen doen aan, aan wedstrijden... is als zij samen als paar zich inschrijven. Want ze zijn eigenlijk leven langs, levenslang geschorst. Behalve. Uh, behalve als ze samen gaan. Dat is een heel raar behalve. Whatever. Maar oh, het is een hilarische film. En ik. Je moet hem echt gaan kijken. Hij is echt zo ontzettend grappig. Want, want je denkt sowieso al: kunstschaatsen, dat kan niet leuk zijn. Er zijn aardig wat films gemaakt over kunstschaatsen, maar ze zijn wel een beetje van die romantische. Nee, ik, ja. zeg, ik ga het even zeggen, zeiken comedies. Ja hoor. En uh, dit, is echt, dit is gewoon echt een leuk film. En wanneer is hij op de televisie? Hij is uh, dinsdagavond uh, op half negen te zien op Veronica. Oké, okay, en hoeveel mensen gaan er naar kijken? Ja, Och. dat zullen er 200.000 worden. En jij kijkt niet naar half acht live uh, de, ik deze kijk komende niet week? niet naar half acht live. Nee, ik heb vorige week heb ik het wel gezien, maar het is echt zo belachelijk slecht. Ja? Is, dus dat is dat het gewoon... Ja, dat is het wel. Het is, het is, het is natuurlijk heel lastig. Het is een tijdstip van de Wereldrijd door. Dus je verwacht wel wat. Het is zomer. Dus je zou. Het is bijna alsof je kunt zeggen: van, nou ja, omdat het zomer is. Nou, dan hoeven we geen inhoud uh, te produceren. Als het maar, ja. gewoon, als het maar leuk, uh, leuk, een beetje televisiebehang is, dan... Uh, dan ik, vond we het ik vond het tekenend. Ik zat te kijken. En uh, uh, ik, ik, had het, ik heb het in totaal een kwartiertje gezien of zo. Maar in dat kwartiertje viel een verbinding weg met een live uh, verslaggever. Ja, ja. En toen kwam de volgende gast en die was de stem een kwijt. Ja. <laughs> toen dacht ik, oh ja, oké, okay, dan zit het niet echt mee met je programma. Nee. Goed, wat gaan we uh, als we... Nou, dat gaan we dus niet kijken. En uh, we hebben die film gezien. En we hebben daarvoor ook uh, het televisieprogramma gezien. Wat gaan we dan downloaden? We gaan elfa Downloaden. Ik, oh. weet niet, ik weet niet of ik daar ook naar je over gehad heb. Hier. Ik heb het eerste seizoen gezien. Nou, en volgens mij de... hebben we het wel een keer besproken. Het tweede seizoen is net begonnen. Uh, maar het is een uh, science fiction serie: gaat over een groep mensen die uh, vanwege een genetische afwijking, een uh, soort, nou ja, moet je, moeten we het superkrachten noemen? No, niet superkrachten. Een beetje superkracht. Een beetje superkrachten. Er zit één gast, tussen die, die als hij heel kwaad wordt, dan wordt hij heel sterk. En er zit een jongen bij die kan elektronische signalen uit de lucht. Die ziet dat zeggen, zoals wifi en data, en dat, dat, dat ziet hij echt voor mm -hmm. zich. En er is dan nog een vrouw die kan uh, haar wil opleggen aan de anderen. Uh, en zij zijn eigenlijk bij elkaar een soort team dat nou ja, misdaden moet oplossen. Ja. Leuke serie. Ja, een leuke ja, leuke serie. Dat is ja. simpel uitgelegd, maar ja, ja. Dit, dit is het inderdaad. Ja, een leuke serie. Ja. Uh, de aflevering 1 van, uh, van het tweede seizoen is nu te vinden op mijn Twitter. Twitter.com slash Volgende week meer televisie. Ja, en ons Dan dan ook nog even een linkje naar het eerste seizoen. Okay, voor de mensen die dan, uh, die dan anders invallen Dat dan is waar. de eerste Ik We gaan bij het eerste, eerste seizoen, seizoen ja. en dan uh, na, nou, als je die gezien hebt, het tweede seizoen. Ja, okay. precies. Oké, okay, dankjewel Bart. Graag gedaan. Waarom zou je in God, God God's naam aanmelden voor BNN University? Eh, Idee. Ja. Ik zou het niet willen hoor. Je krijgt de radioles van Koen en Sander. moet je eigen programma maken. zelf terughoren op Radio 1. Wie wil dat nou? En dan ook nog eens je eigen jingle inspreken. Dat ze dat zelf doen. Schrijf je dus vooral niet. Niet, niet, niet, niet in. Via bnnuniversity.nl Zouden ze het geloven denk je? Ja, ik denk het wel. <laughs> De Cash Cow van de Zootans. Een bandje uit Engeland. En die schreven dit nummer Valerie. Dat was een B-kantje uiteindelijk geweest van, de, van een singeltje. En dat heette Get Up and Dance. En nou, dat werd wel een klein hitje in, in Engeland. En toen hebben ze het nog een keer uitgebracht als echte single. En in Nederland en België en zo werd het allemaal geen hit. En toen dacht ineens Mark Ronson... Hey, verrek, dat is een leuk liedje. Dat ga ik laten insingen voor mijn, voor mijn album. En uh, dat laat ik dan insingen door Amy Winehouse. En dat is toen uh, een enorme dikke, vette knijter van de hit geworden. En sindsdien, uh, ja, ik neem aan dat die zoetdons er echt knijtertje veel geld mee verdienen. Dat hoop ik voor ze. Dus uh, ze hebben het later zelf een keertje uitgebracht. Ook toen geen hit. Dus je kunt wel zeggen dat de versie van, uh, van Amy Winehouse en Mark Ronson de betere is. Maar het heeft ze geen wind gelegd. En wat wel grappig is, als je kijkt op de, de, de Wikipedia-pagina van dit liedje. Er is een hele speciale Wikipedia-pagina aan uh, gewijd. Dan uh, wordt er ook wat verteld over de videoclip. En dan, uh, nou, dan, dan staat er dit. In de videoclip van het nummer zie je Mark Ronson en zijn band... die het nummer willen gaan spelen, maar geen zangeres hebben. Ze kiezen een vrouw uit het publiek om hun nummer te zingen. Later wordt deze vrouw gevolgd door waarschijnlijk haar vriendinnen. En dan staat er, ze playbacken. Aangezien ze allemaal de stem hadden van Amy Winehouse. Jo, zou je denken... De Olympische Spelen gaan vandaag de tweede dag in. En de spanning stijgt natuurlijk bij alle sporters naarmate hun grote dag dichterbij komt. Maar zijn de ouders van die sporters niet stiekem nog zenuwachtiger dan de atleten zelf? In 4-7 bellen we in de aanloop van de grote Olympische wedstrijddag van zwemmer Jurie Verlinde... elke week met zijn ouders Hans en Marianne Verlinde. Marianne, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Luc. Ja, op het vliegveld op dit moment, op Schiphol? Nee, we zijn niet op Schiphol, we zijn in Düsseldorf. In Düsseldorf. Oh, dat is lekker goedkoop. Ja. Nou, nou, niet goed lopen, maar we zijn dus bij ons wat dichterbij. Ja, dat is ook zo. Dat is je gelijk ook. Je hebt gelijk ook. Op Düsseldorf dus. En uh, nou, ik neem aan dat in de koffer een uh, groot opgevouwen spandoek met daarop de naam Yuri zit. Dat klopt. Een hele grote vlag. Nederlandse vlag. Dat is wel zo. Inderdaad, op, Ja, en die, uh, die gaan jullie straks uh, in dat uh, enorme, immense stadion gaan jullie proberen op te hangen. Nou, ik denk niet dat het mag, want mm. uh, je bent natuurlijk gebonden aan, uh, aan reclame-dingetjes. Dus uh, ik denk dat we hem gewoon vasthouden. Maar oh ja. dat oh nou, wil er zeker mee zwaaien. Ja, precies. Ja. Dat we het dat, dat, dat in ieder geval eventjes zien. Ja, dat heel zeker. Hebben jullie ja. heb naar het zwemmen gekeken uh, gisteren? Zie uiteraard. ik Ja. En de, is de vette ploeg heeft zilver gehaald. Is dat nou iets? Want er waren heel veel tranen bij en mensen waren toch een beetje teleurgesteld. Ja, ik denk dan, joh, zilver is mooi. Maar zo, zo werkt het misschien niet bij topsporters, hè? Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat dat heel verschillend is. Kijk, zij hebben natuurlijk al heel erg veel bereikt. Als je er dan al vanuit gaat van, goh, ja, we, we hebben al goud en we gaan weer voor goud. Mm -hmm. Ja, dan denk ik dat het inderdaad misschien teleurstellend is als je zilver hebt, terwijl iemand anders die zou zeggen van, oh, yes, ik heb zilver. Dus, ja. ja, ja, een beetje verschil denk ik. Ik kan me voorstellen dat als Jury straks uh, op uh, op de vlinderslag, ik noem maar wat, uh, zilveren medaille pakt, dat. Uh... Dat het dat wel even feest is in Huizenverlinden, lijkt mij zo. <laughs> dan springen wij dak eruit, denk ik. <laughs> <laughs> ja. Hoe kijken jullie nou naar dat enorme stadion? Daar zitten jullie straks ook. Dat is echt een fantastisch, immens stadion. Is het gigantisch zwemstadion, tenminste, ik vind het echt gigantisch. Hoe kijk jij daarna? Heb je, heb je zin om daar te gaan zitten? Ja, absoluut. We hadden gisteravond, zaten we te kijken, en dan hadden we allebei zoiets van... Uh, goh, over een paar dagen zitten we daar zelf ook tussen. dat uh, ja, is toch wel... Uh... Heel indrukwekkend allemaal, ja. Ja, en, als, uh, en je zoon die loopt er ook naar binnen toe en dan wordt zijn naam zo geprojecteerd op dat scherm? Dat, ja. Dat, dat lijkt me ook nog wat. In de, in de series niet, hè. Dat gebeurt alleen maar in de, de halve finale en in de finale. Oh, oké. Okay, niet in de series. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> maar, maar god, hè, dan moet hij maar gewoon lekker naar de halve finale zwemmen. Dat, uh, dat, <laughs> dat moet hij dan maar doen. Is, is Juri zo'n jongen die dan ook met een koptelefoon op naar binnen loopt? Nooit. Nee, nooit. Oh. Nee. Gelukkig. Nee, hij heeft al dop, dopjes in zijn oren omdat hij uh, vrij veel last heeft gehad altijd van ontstekingen, dus die heeft hij uh, wel in. Ja. Maar echt doppen op zijn oren voor muziek, nee, niet. Hij nee, dat... is heel heel erg goed in staat om. Uh, ja, wij zeggen het als het ware een muurtje om zich heen te bouwen en zich uh, afsluiten voor andere dingetjes en zich te, te focussen op hetgeen waarvoor hij daar is. Mm -hmm. En uh, ja, daar heeft hij geen koptelefoon voor nodig. Nee, want, want dat lijkt mij namelijk het, uh, het, het, het, het, misschien wel een van de moeilijkste dingen als zwemmen. Dat je in het grote stadion, waar zoveel lawaai is, toch moet afsluiten. Hè? Je moet toch uh, geconcentreerd op die wedstrijd blijven. Ja, nou weet je wat het is? Ze zitten natuurlijk achter eerst in de voorstartruimte. Eerst in het voorste gedeelte en dan in het tweede gedeelte. En dan gaan ze pas naar binnen toe. En in het tweede gedeelte is het vrij rustig hoor. Hmm. Dus het, iedereen zit zich te focussen of is zich nog een beetje aan het losdraaien. Of dat soort dingetjes. Dus... Uh, ja, daar is het toch vrij rustig. Daar krijg je niet zo de, de herrie mee van wat er binnen het stadion aan de gang is. Nee. Goed, het is donderdag 2 augustus dan. En dan uh, zo rond een uurtje of elf Dan zitten jullie in het stadion. En dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat Jury straks naar binnen komt, uh, komt lopen. Op zijn slippetjes. En, uh, en hoe zitten jullie er dan bij? is het uh, Kun je dan stilzitten of, uh, of, uh, of gaat dat dan, dan niet meer? Nou, echt stilzitten. Ik, uh, ik, ik film meestal. Mm -hmm. dus ik, Hans die, uh, die maakt meestal foto's. Maar ik... Ja, echt stilzitten denk ik niet. Ik denk dat we ook wel een behoorlijke, flinke hartslag hebben. Ja, en, en, en denk jij, want ik vroeg het aan Hans vorige week... en die, uh, die, uh, die, die, die, die zag het op zich wel zitten, dat hij wel een kans maakte. Hoe, denk, hoe kijk jij naar Denk je dat hij een, een, een medaille kans heeft? Of, of denk je dat het... Uh, ja, hoe kijk je er na, na, na, naartoe? Ik weet het niet. Ik, er kunnen zulke gekke gebeuren, dingen gebeuren op zo'n toernooi. Gisterochtend kijk ik bijvoorbeeld naar de 400 wissel... dat, uh, dat een Laszlo C daar niet eens in de finale plaats dan denk je van ja, er kunnen zulke voor gekke dingen gebeuren, ik, ik durf daar geen uitspraken over te doen. Ja, of Phelps die, die, die ineens vierde wordt in plaats van gewoon olympisch kampioen, dat soort gekke geiten is allemaal al wel gebeurd, en dat, dat Ja, dat hij als achtste de finale ingaat, dat had ook niemand verwacht nee. Iedereen had verwacht van Ryan Lochte en, en Michael Phelps zullen wel samen naast elkaar liggen in de finale. Ja, en dat, dat gebeurde dus ook niet, daarom... Weet je, het, het, het is een heel ander toernooi dan, dan andere toernoois. En, ja, Iedereen werkt er op zijn eigen manier naartoe. En er worden zoveel verschuivingen daar plaats. Dat ik vind het altijd heel moeilijk om dat te zeggen. Ja, ja, ja. Stel, hè. stel Juri die, die, die gaat die series door, halve finale. En, en oh, dan op het laatste ligt hij ligt vierde. Of vijfde ligt hij in de laatste. En dan zwemt hij naar voren toe. En de laatste twintig laatste meter dan gaat hij toch nog voorbij. Heeft die brons. Vlieg jij dan je man Hans uh, om de armen? Vlieg hem meteen zo, oh, Hans, gewonnen! Dat hebben we in Boedapest wel gehad. Ja, nou, eerst even staan juichen, alle twee, en toen wel even elkaar om de helft zo van, yes, dat heeft hij. Ja, dat nee. zeker. Nou, ik ja, hoop. Maar ik ho ik, we weten nog niet eens of dat we bij elkaar komen te zitten, dus dat moeten we nog even afwachten. Je, je weet niet of je bij elkaar komt te zitten? Nee, nee we hebben op dit moment ook uh, kaartjes in twee verschillende gedeeltes. Dus er twee mannen zitten oh. bij elkaar. Dus onze oudste zoon die is ook hier, Spanner. Ja. En uh, dit is het. Elkaar uh, en eentje zit er apart. En voor de, voor de series is dat er één. Ja. En voor de finales moeten we het Je valt een beetje weg, maar ik neem aan dat je zei dat je voor de finale nog kaartjes moet kopen. Maar Janne, dankjewel. Ik wens je een ontzettend mooi zenooi. Ja, dankjewel. En uh, ik, uh, we spreken elkaar volgende week. En dan weten we eigenlijk al, volgens mij... Ja, dan weten we wat er aan de hand is geweest. Ja, ja. Want er ja. zijn uh, de, de, de, de, de finales allemaal geweest. Dus ik hoop, ik hoop... Het zou toch... Ik zit echt... Dus de, van, <laughs> al, van de hele Olympische Spelen is dit hetgene waar ik het meest naar uitkijk. En ook het meest zenuwen uh, voor heb. Dus ik... Uh, ja, ook. <laughs> Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik hoop op een mooi toernooi. Uh, en uh, we spreken elkaar volgende week. En hopelijk is er dan een, een, een, een, een medaille in welke kleur dan ook uh, hebben jullie te pakken. Oké, okay, nou, dat hopen wij ook. Oké, okay, dankjewel. Goed dan, Hans. Hoi. Doei, ik. Doeg. I miss the life lifetime's insanity. It's a predictable life.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 Terug al uh, dat Johan misschien wel de beste Nederlandse band is die er ooit is geweest. Maar Mos is toch een goede tweede toch wel. Hè? I Apologize Dear Simon, zo heet het liedje. Prachtige platen, je hoorde hem in 4-7 hier op Radio 1. De sportzomer is in volle gang. Sterker nog, nog 2,5 weken, dan is hij alweer voorbij. Uh, dat is voor sportgeek Nathalie alle reden om elke week in 4-7... een ode te brengen aan een van haar favoriete sporters. Nata Liefde voor Sporters. Geweldig. Hij heeft maar één actie nodig. En hij doet het. Ippon. hij haalt de finale. Fantastisch. Henk Grol gaat voor goud. Prachtig tuint. En vol aan de rug. Henk Grol. Beroep, Judoka. En de slechtste verliezer ooit. Door, door, heeft hij het door te pakken. Door. Ja, ja! Ebon, wie? Ippon, maar wie? Nee, hij gaat naar de Kazak. Man, man. Henk Grol begrijpt er niets van. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik kan het niet accepteren. En ik kan er ook slecht mee omgaan. Ga er worden! Hij verliest! Ach jeetje! Hij verliest! Ippon, Henk Grol is niet de wereldkampioen van 2009 in Rotterdam. Wat een deceptie. Wat een deceptie. Je de kijkt er nog steeds een beetje chagrijnig bij. Ja, maar ja, ik heb me natuurlijk heel veel bloed, zweet en tranen in deze sport zitten. En ja, het gaat natuurlijk om die gouden medaille. En die wil je heel graag gewoon een keer winnen. Fijn. Henk heeft altijd wel wat. Het lijkt alsof hij al zijn tegenstanders in slaap sust met die knie. Want hij is niet helemaal fit. Hij is niet helemaal lekker. Maar op het juiste moment... Is het ja, Je hebt wel nu ook wat last van pijntjes hier en daar, ja. maar daar praat je niet graag over? Nee, omdat ik vind dat ik uh, sowieso graag rust wil hebben een paar weken voor wedstrijden en het gaat niks veranderen aan, uh, aan mijn olympische dag. Judo is judo en het is een contactsport en daarin loop je af en toe blessures op en dat hebben we allemaal en dat moet je gewoon nemen. En ik wil zeker, zeker weten geen excuus hebben op de dag, het gaat zoals het gaat. Maar daarmee krijg je hem niet klein. Ja, ik heb al een keer een WK-finale gehad zonder binnenste knieband, want die scheurde ja. die dag. Dus uh, ik ga zo judo in Londen, dan maar op één been. maar ik ga erheen. Gedreven. Sterk. Keihard. Ah, wat een jongen is het weet je, niet. Uh, ja, het is een hele compleet judoka. Hij heeft heel goed punten. Hij is techniek en hij is tactisch en hij is heel sterk daarbij. Hele goede pakking. Ja, en, uh, ja, hele vissen jongen met weinig angst voor niemand en hij stapt de mat op om, ja, om iemand echt uh, op zijn rug te gaan gooien. Henk kent geen genade. Mijn stijl is eigenlijk om iemand zo onder druk te zetten dat hij fouten gaat maken. Dus ik ga zoveel fysiek geweld gebruiken, ik ga hem drukken, duwen, proberen hem een beetje misschien de rand van de mat te pakken, dan mag hij mag niet buiten stappen, dan krijg je straffen en daardoor ja, dan wil hij daar weg en dan gaat hij fouten maken. Topsport is sowieso onsportief. is ook een egoïst. Een egoïst. Ja. Ook. Moet je dat zijn? Ja. Ik denk Waarom? het wel. Het, het is gewoon, het is niet anders. Hiro is. Tuurlijk heb ik de mensen nodig om me heen, om uh, uh, mezelf beter te maken, maar ook mijn spanning, heb ik heel erg hard nodig. Dus daarin ben ik wel heel sociaal. Maar ja, het moet wel zoals ik het wil. Tijdens zijn eerste spelen huilde hij van ellende. Hij won brons. Vaan, don, geef je daar wat op? Ieder mens geeft wel, uiteindelijk. Dus wel eigen. En Dat op zich wel. Donderdag wint Henk Goud. Ja, de Jedoka Henk Grol. Is dat in één woord een winnaar? Ja, dat ben ik zeker. Al heb ik nog niet uh, de titels uh, die ik had willen winnen. Maar ik ben zeker een winnaar. Dat is het enige waar ik, waar ik het eigenlijk voor doe. Groen ja, gaat ik denk houden. dat het nog steeds dat het me gaat lukken. En daar ga ik ook vanuit naar training voor. En de dag moet uitmaken wat het gaat worden. Maar ik ga wel voor het allerhoogste. Nou, voel je die druk? Ja, de druk? Nou ja, dat is ook een druk die ik misschien wel zelf wil voelen. En die ik zelf ook opbouw. Dus ja. op Nederlands. Nederland willen altijd vanuit de unendorf positie. Nou, nou, dat zeg jij, maar ik ben misschien nog niet echt in Nederland. Ik heb altijd nog wat ericht. Als we toch een spelletje gaan doen, dan ik meteen een, he een hele leven training hiervoor. nog maar vijf. Nou, ik ben hier, ik ben... ga, ik, ga ik toch niet om uh, erheen om maar een medaille te halen? Nee, dan gaan we heen om te winnen. Toch? Dat is de intentie. En dan gaan we daar kijken wat het gaat worden. Maar we gaan er wel alles aan doen om dat te bereiken. Zo sta ik nu. Goud. Want Henk is een winnaar. Henk, waarom ga jij dit keer goud winnen? Nou, omdat de beste net. Je hebt Pamela uh, Playa, je hebt De uh, Last Cash Song, je hebt uh, en No, allemaal van die heerlijke foute zomerplaatjes die je niet meer uit je hoofd kan krijgen. Maar hoe maak je zo'n hitje eigenlijk en waarom zijn ze eigenlijk altijd zo plat en zo makkelijk? Zomerhit maken Jody Benal, platenbaas Stevie Rookhuizen en muziekjournalist Jan van der Plas, die leggen het even uit. Ik ben Jal van der Plas, ik ben muziekjournalist onder andere bij uh, OOR. Hallo, ik ben Gerard Ekdom en ik uh, ben DJ bij 3FM. Nou, ik ben Jody Bernal en ik, uh, ja, ik heb een uh, zomerknaller gehad, dat is 12 jaar geleden. En dat was uh, Que Kennel. Si, que No. Een ultieme Dat is toch wel uh, voor mij een plaat die, uh, die sowieso wel catchy is. Maar sowieso iets waar, waar ik wat bij voel. En dat, is, en dat kan van alles zijn. Dat kan vooral een vakantie zijn waar ik de plaat veel heb gehoord. En waardoor ik echt een leuke herinnering daar aan heb. Je herkent een zomerrit zodra je hem hoort. Dat is het gekke van een zomerrit. Terwijl een zomerrit ook wel eens kan uitgebracht worden in de winter. Dat hebben we met Michel Telo gezien tijdens de horrorwinter, die twee weken duurde. Was daar Aesotje uh... Pego. En toen zeiden we toch, hé, hey, dat is een zomerrit. In de winter. Dus je herkent een zomerrit direct. En dat is vaak, dat zit hem in de kleine dingen. Het is een vrolijke plaat. Het is een plaat waar je, waar je op kan dansen. En hij klinkt vaak buitenlands. hij heeft iets, iets van een tropisch tintje. En uh, dan heb je te maken met een zomerrit. Delicia, delicia, así você mata. Mensen associëren de, de, muziek uit de, de, de volksmuziek uit de vakantielanden toch een beetje met de zomervakantie. Ik bedoel, hele volksstammen gingen vanaf de jaren 60 naar Spanje, en naar Italië en naar Griekenland. Ja, en dat is dan toch wat je meeneemt naar huis en wat dan ook na echt gaat in, in die zomerhits. Het is ook wel lekker dansbare muziek meestal, dus ja, dat, dat is de andere vrijste voor een goede zomerhit. Je moet er wel op kunnen dansen. Het klinkt heel, heel makkelijk, maar niets is moeilijker dan een, dan een melodie te bedenken die altijd blijft hangen. Zomerrits uh, zijn elk jaar belangrijk, op de een of andere manier. We wachten er ook op. Is die er al? Is die er al? Het is de kerstplaat, is de kersthit er al? Uh, ja, zomerrit worden toch over het algemeen geconsumeerd met een biertje erbij of uh, nog een sterke drankje. Sangria bijvoorbeeld. En ja, god, dan daalt het conversatieniveau toch een beetje. Dus ja, dat is dat ook een beetje na in die zomerhits. Het is altijd, het heeft een diepgang van een schaaltje water. Nou, je hebt er een hele hoop. Je hebt heel de hele Summer Jam 2003. Van die Other Dark Project uh, kwam ook nog eens een keer met een van de hete zomers ooit. Die gaan we nooit meer meemaken, want het uh, klimaat is inmiddels veranderd. Dus die, die kwam als geroepen, ik weet dat de Macarena die echt een zomerlang op nummer 1 stond. Voor mij dit jaar is de ultieme zomerhitte denk ik, toch wel de plaat van Gustavo Lima. Dat is wel, ja, dat is op dit moment wel, wel, de, wel de zomerknallen. MUZIEK ja, het is al helemaal klaar, het is al hoje vai rolar tic tic tic tic tic me liga, maar sta te balada. Quero curtir com você na madrugada. dança, rolar Até o chogaiaga. Gata me liga, maar sta te balada. Quero curtir com você na madrugada. dança, rolar, Que hoje vai rolar o Chora meteor. Ga pra mim liga, mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Danza, pular.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 Na madrugada, dança, rolar Até o jogo e a gata me liga, mas Quero curtir com você na madrugada dança Rolar Que hoje vai rolar O Gustavo Lima e você De zomerhit van dit jaar tot nu toe dan. Gustavo Lima. En uh, de zanger heet Gustavo Lima, en het liedje heet Balada Boa. Sweet. Eens kijken wat er allemaal trending is op Twitter. Hashtag GoldenGirls. Want uh, Golden Girls is de ochtend na de zwemfinale... van de 4 x 100 meter estafette nog steeds training topic op Twitter. Maar daarmee worden de vier Nederlandse zwemvrouwen... die gisteren zilver zilverwonnen niet bedoeld. Uh, wel bedoeld, sorry. <laughs> vier jaar lang werden Inge Dekker, Femke Heemskerk... Marleen Veldhuis en Ranomi Kromi Jojo de Golden Girls genoemd... omdat ze goud wonnen op dat onderdeel. Maar nu is dat tijdperk dus voorbij. De Australische vrouwen wonnen goud en zijn nu dus echte Golden Girls. Kijk, ze werden toch niet bedoeld. Net zoals de Amerikaanse vrouwen die gisteravond ook gouden plak in de wacht sleepte. In Australië en Amerika is er dus groot feest... maar ook dichter bij huis werd er vannacht nog flink gedanst. Hashtag Tomorrowland is op dit moment een trending topic op Twitter. Dat is een Belgisch dancefestival dat dit weekend plaatsvindt. Gisteravond gaven onder andere Skrillex en de Bloody Beatroots een showtje weg... en morgen sluiten Everjack en David Guetta het festival af. Vandaag, jarig, is Vincent van Gogh... 37 jaar, tenminste, dat was hij in 1890. Hij is natuurlijk overleden inmiddels, Nederlands schilder. Fernando Alonso is een autocurve Formule 1. Die is wel jarig, hij is geboren in 1981. En vandaag, ook in 1981, trouwde Prince Charles met Lady Di. Dat was uh, lang geleden alweer. En in 1948 was de opening van de Olympische Spelen in Londen. En dat waren de eerste Spelen na de Tweede Wereldoorlog. En die Spelen van nu, van 2012, zijn al in volle gang. De tweede dag gaat bijna beginnen. En uh, voor ons is daar een, een kleine delegatie aanwezig... voor de Radio 1 Sportszomer. Je kunt het horen hier vanaf 10 uur weer op Radio 1. En uh, helemaal voor ons aanwezig is daar Kiki Westerhof. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, net wakker hoor ik al. Ja, het vier uurtje eerder ook, hè? Oh ja, dat is waar ook. Verrek, je hebt gelijk inderdaad. Het is nog maar het, allemaal... ja. het is nog niet zes ja. uur daar. Dat oh daar. te slapen. Nee, daar ga ik even geen rekening mee gehouden. Uh, jij zit in Londen en uh, met, met een hele crew. Volgens mij ben jij bezig met Erwin Wendemars uh, in bedwang aan het houden. Ja, klopt. <laughs> uh, Nul al kapot. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Je moet nog twee weken, dus, hè? Uh... Ja. Dat wordt nog wat. Um, betekent dat dan ook dat jij dan ook in het Olympisch Dorp slaapt? Of uh, denk ik dan te, te makkelijk? Ja, nee, het Olympisch Dorp is echt afgesloten voor iedereen. Er mag helemaal niemand in. Nee? Je kunt niet Ma even zo naar binnen lopen en een babbeltje maken met de sporters en klaar? Nee, nee, nee. daar mag echt alleen de sporters in. Mm -hmm. En een paar van hun staf... Maar voor journalisten is dat echt verboden terrein. Nee, daar mag echt niemand in. Oké, okay, dus je zit eigenlijk gewoon buiten het centrum van Londen... in een, in, in een, in een hotelletje ja. te wachten tot ja, dat er we, iets gaat gebeuren. Ja, we zitten in een hotel en we zitten uh, uh, uh, bij het Holland Heinekenhuis in de buurt. Maar het ah. zit echt... Uh, Helemaal in het noorden van Londen, dus wel redelijk ver. Oké. Okay. Yeah. Uh, dus als je naar de... maar vandaan. Yeah. Maar we kunnen wel. Ik ben wel uh, in de buurt van het Olympisch dorp geweest. We zijn naar het <laughs> Olympisch Park geweest, dat yeah. ligt ernaast. En dan kan je wel. Nou ja, dan kijk je ernaar en dan zie je een soort. Nou ja, enorme flat met allemaal vlaggen hangen. Ja. Yeah. Ik zag een glimp van een oranje vlag, uh, maar. Uh, <laughs> ja, maar nee, maar we zitten we zitten ergens anders, dus buiten het Holland Heinekenhuis in de buurt. Oké, okay. en, en nou dat Holland Heinekenhuis... ja, ik, ik ben er nog nooit geweest, maar ik hoor natuurlijk ook wel de verhalen en zo. Daar is het altijd groot feest en, uh, en, en altijd, uh, altijd lol en zo. Is dat? Heb jij dat ook al meegemaakt of is het nog een een beetje een een, een matte opening? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dus... Ik, weet zitten dus met de redactie in het Hollandse Heinekenhuis. Mm -hmm. Maar dat is best wel een uh, apart... wij zitten daar. En ik, ik, ik schaam een beetje, maar ik heb dus echt nog niks... In die, ik heb nog niet eens in die feestzaal gestaan. <lacht> en wel wat andere collega's gisteren volgens mij. Maar we hebben gisteravond in de kroeg uh, gekeken. Maar um, het schijnt dat gisteren één groot feest was. Want het was gisteren uitverkocht, dat ik helemaal voor mij. Oh, okay. En Albert Jack uh, die draaide... En uh, uh, ja, het was gisteren, uh, het schijnt dus uh, echt een heel goed feest geweest, maar ik was er zelf niet. Maar ik loop daar wel de hele dag uh, een beetje rond en het, ja, heel gezellig. Ja, alleen ja. maar Nederlanders en iedereen in het oranje. Ja, en, dus, ja. Uh, en jullie hebben gisteren dus met elkaar in de kroeg uh, gekeken. Ik neem aan dat je de, de estafette bedoelde van de, ja. van, de, van de vrouwen die gezwommen hebben. Maar, uh, was er dan bij jullie ook teleurstelling of, of toch ook wel een beetje ja, tevredenheid? Want ja, het is toch, toch, de, toch de eerste prijs van deze sportzomer uh, hebben te pakken. Ja, nou ja wel teleurstelling, maar ik, nou ja, ik vond die chromo die ging als een speer, dus dat ja. geloofde wel veel goed natuurlijk, dus dat is wel weer positief eraan, maar ja wel een beetje teleurgesteld, maar hè, we hebben zilver. Ja, dat is toch ook wat mooi ja. meegenomen. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, is en vandaag goud ook. Wat gaan, we, wat gaan we pakken dan? Vandaag, ja. Marianne Vos. Oh ja, Marianne ja. Vos. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja dat is ja. ook zo. Ja, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in. Daar ga ik straks heen met Erben. Oh, okay. ja. oh dan ga je, dat is voor, voor vanmiddag, voor de uitzending. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe is de sfeer in Londen? Want uh, wij krijgen er natuurlijk wel wat van mee. En die enorme megalomane openingsceremonie uh, hebben ja. we gezien allemaal op televisie. Echt uh, takkenlang duurde dat, maar wel heel tof. Hoe is de, hoe is de sfeer in, uh, in Londen? Is het is dat Olympisch sfeertje? Voel je dat een beetje? Of, of merk je daar niet zoveel van? Ja, dat voel je wel. En, en ja, het overal lopen van die vrijwilligers rond in pakjes en iedereen is super vriendelijk. En uh, nou ja, je voelt wel echt een bijzondere sfeer. Maar dat is wel, vind ik vooral als je in de buurt van die, uh, dus bijvoorbeeld in de buurt van het Olympisch Park komt. Um, ja, dan voel je het wel. En gisteren liepen we bijvoorbeeld met een groep. Uh, uh, Nederlanders. En die zijn dan helemaal in het oranje. En dat valt toch wel op. Dus dat is dan toch wel weer <laughs> typisch Nederland. <laughs> dat, dat, dat doen ze niet zo snel in, uh, in Spanje of zo. Die lopen niet rond met, uh, met, nee. met, met de Spaanse vlag uh, nee. op hun hoofd. Nee. Oké. Okay. Nee. <laughs> Ik wens je heel veel plezier en we spreken elkaar volgende week weer. Uh, en dan kijken wat ja. je dan allemaal hebt meegemaakt. Dankjewel Kiki. Oké. Okay. Okay. Ja. Oh, oh, oh. ja. oh, oh. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard Was a song outside my window, and the traffic wrote the words It came a-ringing up like Christmas bells And wrapping up like pipes and drums Oh, won't you stay, we'll put on the day And we'll wear it till the night comes It was a Chelsea morning and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall, The red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon Oh, won't you stay, we'll put on a day, there's a sunshine every second. are paved with passers-by and pigeons fly and papers lie waiting to blow away Woke up, it was a Chelsea morning and the first thing that I knew there was milk and toast and honey butterscotch and stuck to all my senses Chelsea Morning, Johnny Mitchell. En een Chelsea Morning is er daar inderdaad. We gaan de tweede dag van de Olympische Spelen. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En hopelijk, hopelijk, hopelijk gaan we toch echt goud pakken met Marianne Vos. Het zou mooi zijn. Ik hoop dat ze goed heeft geslapen... en goed wakker is geworden om die gouden plak voor ons binnen te slepen. Zometeen, dit is de zondag. Veel plezier daarbij. En ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Dag! B -N -N. En opeens wordt het...